8 uur. Dit is Radio 1 met Lara Rensen en Marcel Oosten. Goedemorgen. Straks in het NOS Radio 1-journaal praten we over Syrië. Want het leger daar, het officiële leger, heeft een belangrijke weg in handen gekregen. Slecht nieuws voor de oppositie, maar goed nieuws voor het opruimen van de chemische wapens. Slecht nieuws ook voor de oppositie in Oekraïne, want het onafhankelijkheidsplein is schoongeveegd. Er heerst nu een gespannen stilte. U hoort er al meer over in het NOS-journaal. Dus door Megens. Ja, de hele nacht is de politie al bezig met het ontruimen van het kamp van de demonstranten daar in Kiev. Honderden politiemensen en ME'ers ontmantelen de barricades en de tenten van de betogers. Maar één groep demonstranten houdt nog altijd stand op het centrale plein. Ze zijn voorbereid op het ergste, vertelt correspondent David-Jan Godfroy. Je ziet daar bergen, bergen, bouwhelmen liggen. Bijvoorbeeld stokken. Mensen hebben zich dik aangekleed, maar hebben ook verdedigingswapens bij zich. Sommigen hebben zelfs ijshockeyuitrusting om de klappen van de politie te kunnen weerstaan. Er is een, een grote groep diehards, als je het zo mag zeggen, die zeker geen genoegen zal nemen met ontruiming en zich daartegen zal verzetten. Maar tot nu toe is er nog geen sprake van gevechten of rellen. In de Zuid-Afrikaanse hoofdstad Pretoria is de stoet met het lichaam van Nelson Mandela aangekomen bij de Union Buildings, een complex van regeringsgebouwen. Oud-president werd vanochtend van het mortuarium in een militair ziekenhuis overgebracht naar dat regeringsgebouw. Daar ligt hij de komende dagen opgebaard. Belangstellenden kunnen daar afscheid nemen van de vorige week overleden oud-president.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 Een meerderheid van de Eerste Kamer is tegen de voorgenomen fusie van Flevoland, Utrecht en Noord-Holland. Het kabinet wil ze in 2016 samenvoegen tot één megaprovincie. Het CDA wil eerst laten uitzoeken of het echt nodig is en krijgt steun van andere oppositiepartijen. In het regeerakkoord staat dat de twaalf provincies uiteindelijk moeten worden teruggebracht tot vijf landsdelen. Nederlandse kankerpatiënten hebben 17 maanden langer moeten wachten op een nieuwe pijnstiller... door verboden afspraken van twee Nederlandse producenten. De pijnstiller is goedkoper en effectiever dan morfine... maar de producenten waren met opzet traag met het vrijgeven. De Europese Commissie heeft de twee bedrijven nu een boete opgelegd van in totaal 16 miljoen euro. Uruguay is het eerste land ter wereld dat de productie, handel en het gebruik van wiet legaliseert.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 Concurrent Shakhtar Donetsk verloor juist, waardoor de Duitsers door mogen. De wedstrijd tussen Galatasaray en Juventus werd gestaakt door sneeuw en hagel. Dat duel wordt vanmiddag vanaf twee uur uitgespeeld. De stand is 0-0. Het weer verspreid over het land, komen nevel en dichte mist voor. Temperaturen is aan de kust iets boven nul, in het binnenland tussen de 0 en min 4 graden. De mist en de nevel verdwijnen tamelijk snel en dan wordt het flink zonnig blijft droog en de temperatuur loopt op naar zo'n 7 graden. En ook morgen is het droog met geregeld zon. Zonbakker, loopt het aantal files ook op? Ja, het loopt wel iets op. 32 om precies te zijn. 125 kilometer, maar nog altijd wat minder dan gebruikelijk. Toch zijn er een aantal ongelukken gebeurd. Eh, onder meer op de A1 richting Amsterdam bij knooppunt Diemen. Daar staat nu 12 kilometer file, maar de rijstroken zijn wel weer vrij. Op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht bij knooppunt Everdingen 11 kilometer. Dat heeft te maken met een ongeluk op de A27. Door de problemen op de A1 loopt het ook vast op de A6 richting Muiden... voor knooppunt Muidenberg 7 kilometer. Na een ongeluk op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen bij knooppunt Velzen 8 kilometer. De rechter rijstrook is daar dicht. Dan het ongeluk op de A27 vanuit Gorkum naar Utrecht staat bij Hagenstein nog 4 kilometer, maar inmiddels zijn ook daar de rijstroken weer vrij. En richting Gorkum op de A27 is een ongeluk gebeurd bij knooppunt Rijnsweert. Daar staat 3 kilometer file, de rechter rijstrook is dicht. Assad, terrein in Syrië, daarover hoort u straks het laatste nieuws. Hallo, hier Tom de Ridder. Wil jij als ondernemer in je kop?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 radio in journaal, Lara Rensen en Marcel Ooster. Mary Barra wordt de hoogste baas van General Motors voor het eerst een vrouw aan de top van zijn autobedrijf en ze heeft goede voornemens. Simple thing I said it no more crappy cars. We praten straks over met autojournalist Wim Auderwening. Geen slechte auto's meer. En in Kiev staan de betogers oog in oog met een massief blok aan oproerpolitie en daar staat nog maar één barricadetje tussen. Ah! spanning in Kiev loopt op. De politie ruimt de barricades op. Zijn ze nog steeds mee bezig? Met shovels en vrachtwagens, containers. Tot nu toe is er geen geweld gebruikt. Maar hoe lang duurt dat nog? De demonstranten blijven roepen om het aftreden van president Janukovic. En we het. Het tweede termijn van de president is: Viktor zal niet hier. Het is niet Gaat dat ook gebeuren? Wij spraken correspondent David-Jan voor. De afgelopen uren is die oproerpolitie uh, voetje voor voetje... in de richting van het Maidan, het centrale plein in Kiev gegaan... waar inderdaad barricades zijn, tentenkampen. Ik begrijp dat er één uh, barricade is neergehaald en een aantal tenten. Maar ja, er zijn duizenden en nog eens duizenden mensen op dat plein... Um, die klagen erover dat de politie traagas heeft gebruikt... en dat er arrestanten zijn geslagen in arrestantenbussen. De politie ontkent dat. Um, ja, hoe dit verder gaat, dat zullen de komende uren moeten uitwijzen, Maar het lijkt er inderdaad op dat ja, er een einde gaat komen... althans dat de politie dat wil... aan dat, uh, aan dat uh, protestkamp in Centraal Kiev. En dat zou dan gebeurd zijn in opdracht van de rechter... omdat er een eind gemaakt zou moeten worden aan de geluidsoverlast... en de verkeersoverlast in het centrum van Kiev. Ja, dat was onze correspondent David-Jan Godveld eerder vanochtend. Uh, u kunt het nieuws volgen op onze website. Moet u even naar nos.nl. .no. Gaan ja, we naar Syrië, want daar heeft het leger van president Assad... de belangrijke weg tussen Homs en Damascus weer volledig in handen. Komt het door de verovering van een paar belangrijke dorpen langs die weg. Kompidant Sander van Horen is aan de grens met Syrië. Sander, wat betekent dat, dat dat officiële leger nu die weg weer in bezit heeft? Wat betekent dat bijvoorbeeld voor het gewapend verzet? Nou, voor de oppositie wordt het behoorlijk lastiger nu, want uh, dat heeft voornamelijk te maken met de uh, steun die ze krijgen uit Libanon. Die snelweg die loopt vlak langs de grens met Libanon en het Syrische leger heeft nu die grens steeds meer in, uh, onder controle en daardoor wordt het voor de oppositie moeilijker om uh, materiaal natuurlijk naar Syrië te krijgen, ook om mensen naar Syrië te krijgen. Dat lukt natuurlijk altijd nog wel vanuit het noorden, vanuit Turkije, maar vanuit Libanon wordt dat dus steeds ingewikkelder en dat betekent dat de oppositie in Homs en in delen van mascus het uh, behoorlijk lastiger kan krijgen. Ja, we hoorden jou eerder vanuit een nieuw vluchtelingenkamp. Je bent daar geweest. Wat trof je daar aan? Ja, dit is op dit moment wel de slechtste dag om me dat te vragen volgens mij. Er uh, raast op dit moment een storm, uh, heeft zelfs een naam gehaast over uh, Libanon, over Syrië, over Turkije zelfs. Daar zit regen bij, er zit sneeuw bij. En uh, juist door die gevechten langs die snelweg en de dorpen die daar liggen, zijn er uh, aan de grens uh, tienduizenden vluchtelingen bijgekomen de afgelopen tijd. Nou, de dorpen in die uh, grensregio kunnen dat natuurlijk niet opvangen. En dus zitten de vluchtelingenkampen daar in ja, een beetje noodtenten, ik bedoel, ik ben in uh, plekken geweest waar ze een houten frame hadden gebouwd en gewoon wat tenthoeken eroverheen hadden gelegd. Nou ja, daar was uh, met een regenbui was het al uh, onderlopen. En nu is het dus echt stevig aan het regenen. En die trentenkampen daar die drijven dus weg met duizenden gezinnen daarin. Ja, en die vluchtelingen is, uh, de buurlanden al een, zijn de buurlanden al een doorn in het oog. Oh, doen de autoriteiten ja. wel wat? Of, of willen ze dat wel? Kunnen ze het wel? Nou ja, ze, ze doen het nog altijd wel. Kijk, in, in, in Libanon wonen 4 miljoen mensen... en daar zijn dus nu meer dan een miljoen Syriërs bijgekomen. Dus het is eigenlijk nog een wonder... dat de Libanese samenleving dat nog trekt. En dat doen ze natuurlijk met heel veel steun van de VN... van Even mis goed, met de fundamentele organisaties, van het Rode Kruis. En, ja, ja, ja Sander, je... Maar als het hey, goed is, heb ik hey, ook nog hey, een telefoon naast ja, me. Dat zou mooi zijn, want je begon wat te haperen. Ja. Maar als het goed is, staan we hier nu weer goed. Ja, uitstekend Sander, vertel nog één keer je verhaal over die uh, plaatselijke autoriteiten. Nou ja, kijk, die, die dorpen die kunnen dat inderdaad niet aan. Die uh, uh, hebben sowieso te maken met uh, armoede in de BK-vallei. En daar komen dus nu uh, uh, heel veel Syrische vluchtelingen bij, dorpen... die uh, soms uh, verdubbelen, verviervoudigen in bevolkingsaantal. En dan worden ze natuurlijk geholpen door zo mogelijk de Libanese regering... door allerlei organisaties, het Rode Kruis, de VN... Uh, maar ja, het, het gaat heel erg lastig. Ik bedoel, er is in veel gevallen bijvoorbeeld wel geld. Maar hoe krijg je uh, zoveel uh, wat er nodig is op de juiste momenten, op de juiste plekken? Het is een enorme logistieke operatie ook nog weer eens. Hmm. Eventjes nog terug naar uh, de weg tussen Damascus en Oms. Hè. Die loopt uh, bijna parallel aan die grens met, uh, met Libanon. Ja. Is dat wel weer gunstig voor het transporten van chemische wapens uit Syrië... dat die weg nu weer begaanbaar is geworden? Dat, dat is wel noodzakelijk voor dat transport, ja, want uh, die snelweg die loopt van Damascus naar het noorden, naar Homs... en van daaruit uh, richting de kust. En aan de kust heb je uh, havenplaatsen, Tartus... maar een belangrijke in dit geval is Latakia... want dat zou de plaats zijn... waar die chemische wapens verscheept zouden moeten worden. Moet je ze daar krijgen... en alles wat dus uit de regio Damascus... of ten zuiden daarvan komt, uit de regio Homs komt... ja, dat moet dus over die snelweg. Dus het feit dat die snelweg... geheel in handen is van de regering... ja, dat is een voorwaarde voor het transport. En dat is dus het hele... Ja, cynische van, van uh, het conflict in Syrië, dat uh, uh, belangen verschuiven, dat de oppositie uh, soms uh, uh, hele erge dingen doet, waardoor wij ook niet meer weten wie we moeten steunen. En op dit moment kun je zeggen dat uh, in het geval van die snelweg uh, het belang van de regering Assad Eigenlijk ook ons belang is, namelijk dat die snelweg veilig in de handen is van de regering, dus dat, dat in elk geval die chemische wapens afgevoerd kunnen worden. Oké, okay. Sander van Hoeren, dankjewel. En over hoe het eigenlijk gaat met uh, het opruimen van die chemische wapens... Uh, praten we verder met wapendeskundige Co van het instituut Klingendaal. Want Co, uh, hoe belangrijk is het dat ze inderdaad worden gevonden... en direct worden afgevoerd? Nou ja, de, we hebben afgesproken dat op 31 december een soort deadline is. Dan moeten de, de gevaarlijkste chemische wapens, die moeten het land uit. En die uh, kunnen alleen maar naar Latakia. Dus inderdaad, het dilemma wat Sander van Hoorn schetst, dat is uh, ja, nogal pijnlijk. We staan een beetje handen toe te kijken hoe... Uh, we als dat eigenlijk zijn gang moet laten gaan... we moeten eigenlijk blij tussen aan haar steken zijn... dat hij af en toe een weg verovert... waardoor de afvoer van die chemische wapens wordt vergemakkelijkt. Hij weet het ook heel goed... Hè? En hij dat uit. Hij heeft dat al eens eerder gedaan. In oktober heeft hij ook één of twee keer al gezegd... Uh, heel triomfantelijk na zo'n overwinning... Uh, nou, zo help ik de internationale gemeenschap... om uh, van mijn chemische wapens af te komen. En dan vinden wij dat eigenlijk uh, uh, ja, heel vervelend natuurlijk... omdat hij dan zijn positie... ten opzichte van die rebellen van de oppositie ontzettend versterkt. Ja, ja dat is natuurlijk een een dubbele situatie, een situatie met een dubbel gevoel. Is er ook een, is een deadline gesteld? Denk je dat die nu sneller gehaald zal worden? Um, waarschijnlijk wordt die een paar dagen overschreden. De, uh, de, uh, de baas van de OPCW, de organisatie... die de Nobelprijs voor de Vrede heeft ontvangen... Uh, meneer Uzumchi heeft gezegd... Ja, we halen die 31 december waarschijnlijk niet... Um, de Nederlandse uh, mevrouw Sigrid Kaag... die belast is met het hele project... van die chemische wapens af te voeren... die heeft ook vorige week in de New York Times gezegd... Uh, nou, we moeten maar zien of het lukt. De Syrische regering doet erg haar best... om gevaarlijke routes te controleren. Moet je niet uitleggen als een aanmoediging, denk ik... Voor, aan de Syrische regering. Maar ze heeft wel gezegd hoe, hoe penibel de situatie is... dat dus eigenlijk inderdaad er geen alternatief is. Ze zei, het moet allemaal naar Latakia... En ze moesten zelf met een helikopter naartoe, dus die weg die was toen nog uh, te gevaarlijk. Dus uh, ja, uh, het, het is penibel, het zal waarschijnlijk niet gehaald worden. Maar aan de andere kant, als ze eenmaal in Latakia zijn, dan worden ze afgevoerd. En de Amerikanen hebben gezegd, wij zijn er klaar voor, we hebben een schip... en we kunnen waarschijnlijk in januari dan al beginnen, uh, ergens ver op de oceaan... met het verbranden van die chemische wapens, dus het zal wel lukken... Dus het tijdschema zelf wringt een beetje... maar de einddatum 1 juli volgend jaar komt waarschijnlijk niet in gevaar. Ja, er dus is natuurlijk ook een intensieve klus in uh, betrekkelijk korte tijd. Weet jij hoe er gedacht wordt eigenlijk over het verloop van die operatie? Is men tevreden over Syrische medewerking? Ja, men is tot nu toe heel tevreden. Uh, ja, en zelfs dus uh, uh, het feit dat de Syriërs daar af en toe... Uh, uh, de rebellen vermoeden verslaan en zo... dat wordt dan maar even weggeslikt. Ja. Uh, aan de andere kant... Uh, nou ja goed nee men is tevreden kan je zeggen uh, uh, aan de andere kant zijn er ook geruchten dat als dat uh, zo sterk hierdoor staat dat hij bijna immuun is tot 1 juli volgend jaar en kan doen wat hij wil want hij kan alles nu rechtvaardigen met uh, ja maar het moet toch want ik moet die chemische wapens naar Latakia brengen dus laat me mijn gang gaan uh, dat, is, dat, is, dat is uiterst pijnlijk. En uh, ik denk dat de sociale gemeenschap uh, zich wel achter de oren kracht. van uh, hoe kunnen we dit herstellen op het moment dat die chemische wapens... ook werkelijk weg zijn. Kokolijn van Instituut Klingendaal, hartelijk dank. Ja. Mannen en vrouwen zijn niet gelijk. Ja, dat is misschien geen nieuws, toch komt er nu vrouwspecifieke geneeskunde. Dat is dan wel weer nieuws, hoort u zo. Het NOS Radio 1-journaal. Elke dag het nieuws uit binnen- en buitenland. Nou, Merno Reemeijer in het UMC. Vertel dan maar, wat zijn de verschillen? Wat zijn de verschillen? Uh, verder dan uh, het verschil in geslacht wil jij, uh, wil ja, jij weten. Ja, dat, dat, dat wist ik ook wel. Dat precies. Um, nou, er zijn nogal wat verschillen. Um, en gelukkig hebben we een van de auteurs bereid gevonden om daar eens uh, wat meer over te vertellen. Bart Fauser is uh, gynaecoloog, vrouwenarts, zeggen we dan al in de volksmond uh, in het uh, UMC in Utrecht. Het verschil tussen mannen en vrouwen, we hadden het er al even over met de studio, dat, dat, dat snappen wij natuurlijk, maar wat is medisch gezien het verschil? Nou, klassiek gezien houdt de vrouwenarts zich eigenlijk bezig met een heel klein stukje van de vrouw, eh, namelijk de baarmoeder en de eielstokken, eh, eh, soms eh, de borsten. Daar zit een beetje de veronderstelling in dat eigenlijk de rest van het lichaam eh, van tussen mannen en vrouwen niet verschilt. En het is heel erg duidelijk geworden dat dat, een, uh, dat, dat onjuist is, die veronderstelling. Ja. Waarin verschilt het dan?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 Maar, maar een specifiek punt, want ik, ik heb het boek hier liggen, er worden tal van hoofdstukken besproken. Uh, het gaat over erfelijke aandoeningen, over ADHD, heel modern natuurlijk, maar ook over uh, hartziektes. Wat is het verschil dan tussen man en vrouw? Ja, hartziekte is een mooi voorbeeld, wat inmiddels gelukkig in Nederland ook een beetje is geland. Men heeft lang gedacht dat hartziekte eigenlijk een ziekte was die alleen bij mannen voorkwam. Nou, daarvan is inmiddels heel erg duidelijk dat dat een misvatting is. Hart- en vaatziekte komt even zo vaak, zo niet vaker bij vrouwen voor dan bij mannen, alleen wat later. Maar het komt niet alleen net zo vaak voor, het komt in een hele andere gedaante. Dus de, de uitingen van hart- en vaatziekte bij vrouwen zijn anders, dat moeten dokters dus weten en herkennen, ook uh, lijkt het er nu op dat uh, de weg naar hart- en vaatziekten, dus de afwijkingen in de vaten, anders zijn bij vrouwen en bij mannen, kortom het is een hele andere ziekte. Ja. Daar zitten we hier in de hal van het UMC, uh, uh, mensen komen binnen, uh, uh, nou uh, de verdeling mannen vrouwen, ik zou zeggen er komen meer vrouwen binnen dan, uh, dan mannen als, uh, als patiënt, en anno 2014 was er dus kennelijk nog niets. wat beschreven was wat specifiek voor vrouwen gericht was. Ja, nou, Ik zou niet willen zeggen niets, maar erg fragmentarisch. En het heeft de zeg maar, uh, dagelijkse geneeskunde nog nauwelijks uh, bereikt. Ja. En dat heeft een heleboel oorzaken. Uh, kennis, uh, belangstelling. Uh, uh, en met dit boek hebben we geprobeerd om nou ja, dit duidelijk voor het voetlicht uh, te brengen. Dit onderwerp uh, en de kennis die daarover is uh, te bundelen. Ja. Het boek heet Handboek vrouwspecifieke geneeskunde. Nou heb ik het niet gelezen, zeg ik er meteen bij maar wel doorgebladerd. En toen dacht ik, dit zet ik niet in de boekenkast om te kijken hoe het met mijn vrouw gaat. Het is niet echt een patiëntenboek. Nee, nou, misschien is het goed om te zeggen, wij zijn begonnen om ons wel direct te richten tot de vrouw, de Nederlandse vrouw. Uh, we hebben vorig jaar uh, een, een vrouwenportaal opgezet uh, met denk ik toegankelijke, uh, relevante informatie op dit uh, gebied en ook medisch juiste informatie. Dus dat was stap 1. Dit is stap 2, waarin we ons richten tot uh, de dokters en paramedici ja. uh, om, om bij hun nou, meer bewustwording hiervoor te creëren. Want het gaat niet alleen om de ziekte, het gaat ook om de behandeling ervan. De medicatie is ook alleen maar eigenlijk gericht op mannen. Ja, het is heel breed. Als je kijkt naar de historie van de geneeskunde, dat is niet eigenlijk alleen maar door mannen ontwikkeld, maar ook vooral voor mannen ontwikkeld. Ja. En dit boek geeft dan in ieder geval voor artsen daar een, een handleiding in. Het portaal waar meneer Faus over sprak is vrouwmc.nl. Vrouwmc.nl. En het boek wordt vanmiddag aangeboden in Den Haag. Hartelijk dank. Graag gedaan. Nou, kijk eens aan. Gaan we zo even kijken. Eerst naar de verkeersinformatie, John Bakker. Nou, we komen niet verder dan 140 kilometer op dit moment... met de meeste vertraging op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht... bij knooppunt Everdingen, 15 kilometer. Dat heeft te maken met een ongeluk op de A27... maar inmiddels zijn daar alle rijstroken weer vrij. En er is ook een ongeluk gebeurd op de A12 van Arnhem naar Utrecht... bij knooppunt Grijzoord, Daar zat 4 kilometer file. De linker rijstrook is dicht. Eén dag niet, zo heet de website. En het doel is duidelijk. één dag geen woninginbraken in Nederland. Op de website gaat het over preventie. En natuurlijk over goed opletten. Dat doet Mark Robin Visser altijd. Maar vanochtend ja. extra in en rond Roosendaal. Al wat gezien. Ah. Ik heb de ogen niet in de zak vanmorgen. En, uh, nee, ja, nee, want daar begint, het, daar begint het al mee. Dat heb ik vanmorgen in Nispa al geleerd van het buurtpreventie-team. En nu ben ik met, uh, met andere buurtpreventie-team mensen in, in, uh, in Roosendaal uh, op stap. Uh, Pietje, goedemorgen. Goedemorgen. Vertel even waar wij nu zijn. We zijn in het schrijverskwartier in de wijk uh, Kroeven in Roosendaal-Zuid. En wat is dat voor een wijk? Wat is dat voor een wijk... Ik zie daar uh, uh, grote flatgebouwen, denk ik uit de jaren 60, begin jaren 70, Nog ja. wat oudere woningen, maar er is hier ook veel vernieuwd. Ja. Hè? Uh, dus veel veranderd. Ja, het is echt uh, een stuk opgewaardeerd. Ja. De wijk is veel, uh, veel beter geworden. En wat zien we? Want uh, zoals ik al zei, jullie hebben de ogen niet, uh, niet in de zak zitten, Michelle. Dat klopt. Heb je vanmorgen al wat gezien? Nee, eigenlijk niet. Het is best rustig hier, maar dat is sinds dat wij lopen al uh, aan de gang. Dus. Ja. Ja, dagelijks, het is een schokkend cijfer... dagelijks wordt er in Nederland 250 maal ingebroken in een woning. Vorig jaar, 2012, 91.000 woninginbraken en pogingen daartoe. En daarmee is het een vorm van criminaliteit die groeit in Nederland. Een van de weinige vormen van criminaliteit die, uh, die groeit. Hans Jurgens, u bent de coördinator. Ook een ja. mooi geel jasje aan. Ja. Een grote zaklantaarn in de hand. Moet, ja, hè. Is niet echt meer nodig. Want... Nee, dat nog dit niet. Nee. Maar je weet het niet, hè? Nee. Ik hoor dat uh, vooral in buurten waar buurtpreventie uh, plaatsvindt... Dat, dat je dat merkt. Ja, ja dan merk, dus. merk je dat. Nou, dat het gaat verplaatsen naar andere wijken. Als zien onze hesjes. Dus ja, dan gaan ze naar andere plaatsen toe. Hè? Ja, jullie zijn natuurlijk heel goed zichtbaar. En dat schrikt af. Ja, klopt. Mevrouw, u woont hier ook in de buurt. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. U loopt gezellig met ons mee. Ja, ik... U uh... denkt, wat is dit allemaal? Ja, ik wil het ook even zien, hè. Hoe lang woont u hier al? Uh, zes jaar. Heeft u nou gemerkt dat er iets veranderd is sinds hier uh, gesurveilleerd wordt? Ja, zeker, want het is hier een kleurrijke buurt. Dus uh, met heel veel kinderen, allerlei uh, nationaliteiten. En ja, je leert zo de mensen ook kennen. En ook een beetje de kindjes die je in de gaten moet houden, hè. Dus door de buurtpreventie leer je elkaar kennen. Hoe werkt dat dan? Nou, we... Uh, organiseren regelmatig buurtdagen, net als vandaag. Dan ja. komt er straks een groot springkussen voor de kinderen, een patatkraam. Uh, we gaan uh, kerststukjes maken. We en gaan... zo leer je elkaar kennen en dan weet je wie waar woont ja. enzovoort. Ja, dan leer je die kinderen ook kennen. En dan denk je, ja, nou, die hoort daarbij en die hoort daarbij. Ja. En ze gaan jou kennen. Ja. Ja. Uh, meneer van Romen, wat is er aan de hand? Kijk daar, daar staat het op hè. Luisteraars, meneer Van Rome is de wijkagent. Dat klopt. En... Die heeft ook een geel jas aan, maar dan ook nog een pet erbij. Ja, dat klopt. Dat klopt. En u wijst op een bord? Juist, nou, die mevrouw had, uh, had het net over allerlei activiteiten... die er dus, uh, buiten buurtpreventie uh, ontstaan. Want wat je ziet gebeuren is dat buurtpreventie... succesievelijk uh, overgaat naar buurtbeheer. Ja. En dat is een leuke ontwikkeling, he, want je leert elkaar kennen. Maar ik wijs u op een bordje. In een schone straat speel je leuker. He, dat is met een landelijke opschoondag uitgereikt aan, uh, aan de buurtpreventisten. die hebben met... Kinderen uit de buurt, ook heel de buurt een keer opgeruimd. Als je daar kijkt, zie je van Veilig keer Nederland het buurtlabel. Het veiligheidslabel. Het eerste label van Noord-Brabant is hier verspreid. Omdat de buurtpreventisten zich ook met verkeersveiligheid bezighouden. Ja. En zo nemen de bewoners nemen de buurt over. Dan bent u straks niet meer nodig. De buurt bestuurt. En wat moet u dan nog doen? Uh, zwaaien. <laughs> nee, maar, nee, kijk, voor de politie blijft dat natuurlijk altijd, uh, altijd werk. Ja. Uh, maar goed, uh, ja, ze, hun zijn mijn extra ogen en oren. Uh, die ze, heeft u nodig? Die hebben wij zeker nodig. Want wij kunnen het echt niet alleen. Zullen we verder gaan kijken dan, met al die ogen en oren? Want we hebben nou een mooi dreamteam bij elkaar. Wie weet wat we allemaal nog boven water halen vanochtend. <laughs> juist, juist, juist. We gaan even verder. Kom op. Een beetje een e-team. Mark we volgen hem. U hoort hem straks nog een keer vanuit Roosendaal. Vijf minuten voor half negen is het. Er wordt geschiedenis geschreven in de auto-industrie. Voor het eerst is er namelijk een vrouw de hoogste baas bij een autobedrijf. Het gaat om Mary Burra, die vanaf januari aan het roer zal staan... van autogigant General Motors. Autojournalist Wim Oudewierning, goedemorgen. Goedemorgen. Nou, dat zou eens tijd worden. Een vrouw aan het roer. Is de autowereld er klaar voor? Uh, ik denk het wel. Uh, er waren op verschillende niveaus, uh, op zeg maar midden en dat hoge kader... al wat, uh, wat topvrouwen... Uh, actief. Uh, Annette Winkler bijvoorbeeld in Duitsland is uh, uh, algemeen directeur van de Smart Divisie van uh, Daimler. Mm -hmm. Maar uh, dit is toch wel de hoogste positie die je in de auto-industrie kan bereiken. Bovendien, General Motors is het op één na grootste autoconcern ter wereld... met een uh, omzet van 115 miljard euro per jaar. Uh, en dat is natuurlijk een gigantisch uh, bedrijf om te, om te kunnen en te mogen leiden. Hmm. En is zij, uh, Wim, een echte petrolhead... Uh, ja, het is een een Detroit girl. Haar vader die uh, die werkte bij het uh, inmiddels. Uh... Verloren gegaan in Merk Pontiac, ook een General Motors oh, merk. Ja, van en de daar een technische man. En uh, zij is uh, al, ze is nu 51, ze is op haar 18e jaar al op de, op de werkvloer begonnen. En uh, heeft met allerlei studies en haar talenten uh, deze positie bereikt. Uh, ze was achter de schermen al wel bekend als uh, onder andere adviseur van een, een, een, een persoonlijk assistent van een vroegere uh, CEO van General Motors, Jack Smith. En uh, haar laatste job voordat ze deze functie aanvaarde is geweest is dat ze verantwoordelijk was wereldwijd... voor de ontwikkeling van nieuwe General Motors-modellen. Wat betekent het dan dat deze Detroit Girl... Uh, petrolhead, zoals Marcel zegt, Mary Barra... Uh, aan het hoofd gaat staan van General Motors? Wat betekent dat voor het autobedrijf? Ik denk dat uh, na het uh, absolute financieel debacle van vier, vijf jaar geleden... toen General Motors failliet ging... en dat de Amerikaanse overheid het moest redden... dat er een, een enorme cultuuromslag gaat plaatsvinden. Want met haar zijn nogal wat andere mensen op nieuwe positie gekomen. Ook allemaal mensen van tussen de 40 en 50 jaar. Dus jonge mensen. Mm -hmm. En de traditie dat General Motors wordt geleid... door een, zeg maar een, een financieel expert, door een typische manager... Uh, is, ...is daarmee doorbroken, want er komt nu echt een automens, hè, geen automan, maar automens aan de, aan de leiding van dit bedrijf. En ik denk dat een, uh, twee grote concurrenten, uh, Volkswagen en Toyota, zich best even de borst mogen natmaken... ...want uh, ik denk toch wel dat er uh, grote veranderingen op til zijn met General Motors wat dat betreft. Maar wat denkt u dan aan? Um, ik denk dat een aantal fouten uit het verleden... Eh, met name het, het, het, het nogal achter de feiten aanlopen... Eh, van nieuwe ontwikkelingen in de markt. Eh, Ford heeft een paar jaar geleden gezegd... wij gaan wereldwijd eh, één merknaam voeren. En toen zei General Motors... nou, dat doen wij dan ook met Chevrolet. Maar dat is dus mislukt. In Europa trekt men zich terug. Dat soort fouten wil men niet meer maken. Maar wil toch wat slagvaardiger zijn. En eh, wat dat betreft ook... Eh, merken die het wel goed doen... of historisch goed deden, zoals Opel... ook ruimte te geven, zich weer te ontwikkelen. Want dat is natuurlijk het laatste vijf jaar het grote probleem geweest. Het ene het ene dreigende faillissement uh, volgde op het andere. Uh, vier jaar geleden wilde General Motors nog uh, van Opel af heeft men het willen verkopen. Maar de voorganger van Mary Berry Berra is uh, Dan Akkerson. En die heeft dat op het laatste moment tegengehouden, gezet bij Houden Opel. En uh, ik denk dat zij wat dat betreft met een, een, een mooie schone lei begint. Er is puin geruimd in het concern. En uh, het is een frisse start voor uh, General Motors. Nou, wij zijn benieuwd. We gaan het volgen. Wim Oude -Wernink. bedankt hoor. En dan Ajax. Dat moet vanavond in Italië winnen van AC Milan. En Ajax draait op het ogenblik. Dus het kan best, zegt Ajax-trainer Frank de Boer. Volgens hem is er geen uitgesproken favoriet. Ik denk dat het gewoon 50-50 is. Als wij gewoon het niveau halen wat we de laatste weken halen, dan hebben we zeker een kans. En dat zou mooi zijn, want dan overwintert er weer eens een Nederlandse club in de Champions League. We gaan erover praten met zijn broer met Ronald. Zo dadelijk. Hallo, hier Tom de Ridder.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 Het is radio 1. Het is half negen. We gaan naar Dorad Meegens voor het NOS Journal. In Pretoria, de hoofdstad van Zuid-Afrika, is het lichaam van Nelson Mandela in een processie naar het regeringsgebouw gebracht. Oud-president ligt daar de komende dagen opgebaard, zodat familieleden en prominenten hem de laatste eer kunnen bewijzen. In Kiev is de politie al de hele nacht bezig met het ontruimen van het kamp van de demonstranten. Honderden agenten en ME'ers ontmantelen barricades en tenten, maar één groep demonstranten houdt stand op het centrale plein. Er zijn geen gevechten of rellen, maar wel is de situatie gespannen. In de Verenigde Staten zijn onderhandelaars van de Democraten en Republikeinen... het eens geworden over de begroting voor twee jaar. Daarmee voorkomen ze dat de overheidsdiensten in januari opnieuw op slot gaan. Het begrotingstekort wordt verlaagd zonder dat de belastingen omhoog gaan. Maar wel komt er een vliegtax van zo'n vijf dollar per retour. Het congres moet nog wel aan koord gaan. In een video op internet is PVV-leider Wilders bedreigd. In een video op een site van een jonge Belgische Syriëganger wordt hij samen met de Belgische minister van Defensie gewaarschuwd... om op te letten op auto's met springstofladingen... En ook wordt gedreigd met bloedige aanslagen op Belgische doelwitten. Een op de drie kinderen van onder de vijf bestaat officieel niet. Hun geboortes zijn nooit vastgelegd, zegt UNICEF. Het Gaat volgens de VN-organisatie om bijna 230 miljoen kinderen. De minste geboortes werden vastgelegd in Zuid-Azië en in Afrika. UNICEF wijst op het belang van een geboorteakte. Zonder zo'n bewijs kunnen kinderen niet naar school of naar een dokter... omdat ze officieel niet bestaan. En de meerderheid van de Eerste Kamer... is tegen de voorgenomen fusie van Flevoland, Utrecht en Noord-Holland kabinet wil ze in 2016 samenvoegen tot één megaprovincie. CDA wil eerst laten uitzoeken of dat echt nodig is en de partij krijgt daarbij steun van andere oppositiepartijen. In het regeerakkoord staat dat de twaalf provincies uiteindelijk moeten worden teruggebracht tot vijf landsdelen. Dat zijn de hoofdpunten. Wij gaan naar het weer. Bij weerplaatsa.nl zit Michiel Cervin. Michiel, krijgen wij vandaag een beetje zon te zien, denk je? Ik denk van wel ja. Ja, nee, absoluut hoor. De zon gaat volop schijnen. Het is helaas in de tijd van deze. Of in deze tijd van het jaar, wil ik eigenlijk zeggen. Natuurlijk wel vrij kort dat de zon schijnt. Pas om zes minuten, over half negen, komt de zon op. Dus dat is over een minuut of vier. En om half vijf gaat ze alweer onder, Maar er zijn genoeg plaatsen in Nederland die de zon vanaf zonsopkomst. Tot zonsondergang gaan zien schijnen. Want er is geen bewolking. Enige spelbreker is hier en daar de mist. In Brabant, maar vooral in het noorden en oosten van het land. komt zelfs nog dichte mist voor. Daar zal het een keer nog even last van hebben. Maar als die mist dan eenmaal is opgetrokken... en ik verwacht dat dat rond een uur of tien of elf toch wel vrijwel overal gebeurd is... ja, dan schijnt ook in die regio's de zon. Dus vanmiddag stralend zon nog weer in het hele land. Weinig wind. En dan lopen de temperaturen eindelijk ook op. Want die zijn op dit moment nog behoorlijk koud. In het midden- en zuiden vriest het. Aan de grond is het zelfs nog zo'n min vijf graden. Dus het is echt nog serieus koud. Maar vanmiddag dan verwacht ik overal temperaturen van zo'n zes à zeven graden. Heerlijk. Dank je wel, Michiel. We nou, voor de verkeersinformatie naar de ANWB John Bakker, maar het stelt niet zo heel veel voor. voor dat, he? Nee, nog altijd zo'n 140 kilometer. En dat is uh, nog altijd ietsje minder dan gebruikelijk om deze tijd. Wel wat aanrijdingen. Op de A1 vanuit Amersfoort naar Amsterdam zorgt een ongeluk bij Muiderslot nog voor 9 kilometer. Op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht bij Everdingen, daar staat 12 kilometer na een ongeluk. Er was ook een ongeluk op de A6 richting Muiden... bij Knoopend Muidenberg, daar staat nog 9 kilometer. En op de A12 van Arnhem naar Utrecht... bij Knoopend Grijzoord, 5 kilometer. Maar in al deze gevallen zijn de rijstroken weer vrij. En na een ongeluk op de A59 van Osna naar en bij Nuland, 5 kilometer file, de rechte rijstrook is dicht. Goedemorgen, het is vier minuten over half negen. Je luistert naar het NOS Radio 1 journaal. We gaan naar Argentinië, want door een politiestaking daar... zijn in verschillende delen van het land plunderingen uitgebroken. Volgens Argentijnse media zijn er ook al elf mensen om het leven gekomen. Correspondent Mark Bessems. Mark, um, waarom slaan die mensen aan het plunderen? Ja, dat vragen zich in Argentinië natuurlijk ook af. Kijk, um, president Christine Kirchner die heeft uh, gezegd dat die plunderingen... dat dat helemaal uh, geen toeval is, helemaal niet spontaan. Ze zegt, die plunderingen zijn met bijna chirurgische precisie uitgevoerd. En uh, uh, suggereert dus dat er iemand achter zit. Uh, wie er dan achter zit, wie dat dan georganiseerd zou hebben... ja, daar spreekt ze zich dan weer niet over uit. Um, hoewel ze wel uh, zegt dat ze vindt dat de politie... de stakende politieagenten het land chanteren. Er zijn geruchten, bijvoorbeeld dat op sommige plaatsen... drugsbendes achter de plunderingen zitten. Uh, maar ja, zelfs als het allemaal niet uh, helemaal spontaan was... dan nog vraag je je af waarom gaan die mensen zo massaal plunderen. Uh, misschien omdat de economische situatie voor heel veel mensen slecht is. Uitzichtloos bijna. En, uh, en dat is heel cru. Maar het is ook december. Uh, de feestdagen komen eraan. En de afgelopen jaren is het in Argentinië wel vaker uh, misgegaan in december. Uh, een onrustige maand. En misschien kunnen sommige mensen gewoon uh, ja, de verleiding niet weerstaan... om gratis een kerstcadeautje af te halen bij de winkel om de hoek. Mm, ja. Waarom grijpt het leger niet in? Heeft de regering daarover uh, nagedacht? Nou, kijk, gisteren was, uh, precies, uh, was het uh, precies dertig jaar geleden... dat de democratie in Argentinië werd hersteld. Hè? Um, er is nu een linkse regering uh, die juist heel erg fel is... tegen die militaire junta van de jaren zeventig... Um, het leger dus. En het zou bijzonder pijnlijk zijn geweest... als uitgerekend deze regering het leger de straat op zou sturen. He, dat is eigenlijk gewoon geen optie. Kijk, de nationale regering had natuurlijk wel uh, versterkingen kunnen sturen... naar die provincies waar uh, de provinciale politie staakt. He, dan hadden ze gewoon nationale politie kunnen sturen. Maar goed, dat was een politiek uh, spelletje aan het begin. Want ja, in sommige van die provincies waar de dus politie staakt... Ja, daar is de oppositie aan de macht. En uh, daar had de centrale regering in het begin... even niet zo heel veel zin in om die, uh, om die te gaan helpen. Kortom, uh, erg ingewikkeld allemaal. Het leger was uh, even helemaal geen optie. Het lijkt me dat het de zaak is om de politie weer aan het werk te krijgen. Wordt er onderhandeld? Wordt er gepraat? Uh, ja. Um, en, en, en, en er zijn ook opvallend veel uh, <laughs> uh, akkoorden gesloten... de afgelopen uh, uh, uren en dagen. Ja. Kijk, na al die beelden van anarchie en chaos... Ja, dan, dan krijgen heel veel politiekorpsen die dus aan het staken waren, krijgen gewoon hun zin eh, salarisverhogingen. Eh, maar ja, voorlopig heeft het de rust nog niet helemaal eh, en overal teruggebracht. Eh, wat je wel ziet, is dat bijvoorbeeld in de provincie waar alles begon. Hè, dat daar eh, een akkoord kwam. Agenten kregen een flinke salarisverhoging. En eh, nou ja, zijn toen eh, weer aan het werk gegaan. En eh, het is daar dus weer relatief rustig. Eh, voor zover. Eh, Laten we zeggen, tot nu toe. Is dit schadelijk voor de regering van president Kirchner? Nou ja, kijk. In 14 van de 23 provincies van het land zijn plunderingen gemeld. Er zijn 1900 winkels geplunderd. De cijfers van gisteren. Het is ook nog niet helemaal voorbij. Afgelopen nacht was het onrustig in bijvoorbeeld Tucumán, een stad in het noordwesten van Argentinië. 11 doden. Kortom, dat lijkt me geen goede reclame voor Argentinië en voor de president... Het uh, toont aan hoe slecht het uh, economisch uh, gesteld is met het land. Investeerders zijn afgezet. Nou ja, met andere woorden, uh, de regering komt er helemaal niet goed van af. De kans dat deze onrust uitgroeit tot een soort onhoudbare uh, chaos... Uh, die de regering ten val kan brengen, die lijkt me niet zo groot. Zoals ik al zei, je ziet dat op plaatsen waar er uiteindelijk een akkoord komt... met de, provincie, uh, met de politie, uh, dat daar in die provincie uh, het een stukje rustiger wordt. Okay. Maar goed... En voorlopig is het nog niet helemaal zover. Nee. Goed, Mark Bessems houdt het voor ons in de gaten in Argentinië. Mark, dankjewel. Gaan we naar de Verenigde Staten, want daar is toch echt sprake van een politieke doorbraak. Gevaar voor een volgende overheidssluiting is zo goed als geweken. In oktober konden de 800.000 ambtenaren die naar huis waren gestuurd... pas weer aan de slag naar een zeer voorlopige afspraak. De Democraten en republikeinen hebben nu steviger afspraken gemaakt... over de begroting voor de komende twee jaar. En volgens onze correspondent in Washington, Wessel de Jong... is dat toch echt wel een doorbraak? Dat is het zeker. Inhoudelijk moet je je er niet te veel bij voorstellen. De begroting van de Verenigde Staten die gaat er niet opeens heel anders uitzien. De tekorten blijven enorm. Maar vooral de psychologische betekenis van deze afspraak is heel groot. Afspraak gemaakt tussen Paul Ryan. Nou, Dat weet je misschien nog wel. Dat was de kandidaat voor het vicepresidentschap onder de Republikeinen bij de laatste verkiezingen. Aan de andere kant van de tafel zat Patty Murray, een democraten uit het Senaat. Voorzitter van de begrotingscommissie. Nou, dat die twee tot elkaar zijn gekomen, dat is echt ongekend na drie jaar lang eh, dat eigenlijk het regeringsbeleid hier in Washington... zo'n beetje gegijzeld is geweest door de Tea Party. Nou, nu eindelijk is er weer iets gelukt, is er iets van een afspraak gemaakt. En dat is toch op zijn minst opvallend. Ja, is de gijzeling dan nu voorbijwissel, uh, want er zou dan weer nieuw gedoe ontstaan in januari, hè? kunnen ontstaan. Ja, als ze er niet uit waren gekomen, dan was het inderdaad uh, op 15 januari was het weer bal geweest. Dan had je weer een shutdown gehad, waren weer die ambtenaren naar huis gestuurd. Kijk, Om die, om die overheid weer aan de gang te krijgen toen in oktober, twee maanden geleden. Ja, ze kwamen toen met een soort stoplapje, een noodwetje. In feite is er toen niks gebeurd. Nou, Nu heeft echt iedereen een beetje water bij de wijn gedaan. De Republikeinen zijn toch ietsje inschrikkelijker geworden. Worden, hè. Die hebben dan ook de schuld gekregen van die hele shutdown. Nou, Obama die zinkt inmiddels ook een toontje lager. Hè, door al zijn problemen met zijn zorgwet met Obamacare. Nou, ja, door al die politieke verwondingen is er eigenlijk wat rust in de tent gekomen. En kon er eindelijk eens wat rustig worden doorgewerkt. Serieus worden doorgewerkt achter de schermen. Ietsje ontje toontje Wessel, uh, dat het lijkt op is heel klein. Gaan de Amerikanen er ook iets van merken? Nou, eigenlijk vooral het belangrijkste uh, is voor het leger. Het leger wordt gespaard. Er zouden hele zware bezuinigingen op het uh, Pentagon aankomen. Die zijn grotendeels ongedaan gemaakt. Nou, de democraten hebben ook een aantal lievelingsprogramma's... voor de allerarmste in de Verenigde Staten. Nou, die programma's hebben ze nu weten veilig te stellen. Dat zijn allemaal leuke dingen voor de mensen die kosten geld. Wie gaat dat betalen allemaal? Nou, dat zijn In eerste instantie zijn dat de luchtreizigers. Vliegtickets die gaan zwaarder belast worden. En ook uh,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 Ja, maar die is hier ook heel druk mee bezig geweest achter de schermen. Hij heeft gezegd, ik ben hier niet blij mee. Ik heb niet alles gekregen dat ik wilde. Eh, maar dan zegt hij, dat geldt natuurlijk ook voor de republikeinen. Dat is nou eenmaal de, de consequentie van ons politiek systeem. Zo zit nou eenmaal een compromis in elkaar. Maar, zei hij, ik ben al lang blij dat er tenminste weer eens zaken worden gedaan in Washington. Nou, Paul Ryan, de republikeinse onderhandelaar, heeft min of meer hetzelfde gezegd. Hij zei, Jij, ik heb een paar stapjes gezet, maar met die bezuinigingen had eigenlijk een mijl willen afleggen, is me niet gelukt. Nou, Ryan is nu, Paul Ryan is de man, de grote man die dit voorstel... in het Republikeinse Huis van Afgevaardigden... dit, dit hele voorstel daar doorheen moet loodsen. Nou, dat Huis van Afgevaardigden, dat is natuurlijk de grote horde. Maar het is toch de verwachting dat hem dat gaat lukken voor de kerst. Dit is tot half tien, het NOS Radio 1-journaal. Het is de bedoeling dat er vandaag niet ingebroken wordt, Mark Robin ja, ja, Visser. Ja, ja, kom maar, kom maar, kom maar, ja, ja. Het is we een hele grote nou het aan aan doen. Even op de stoep gaan staan, want uh, kunt u die man even helpen? Ja ja, ja was... zal ik hem even kat doen ja, het komt zal... dan lopen we er even ja. heen dan komt hier een enorme vrachtwagen dat is een grote promotievrachtwagen die wordt hier in, uh, in Roosendaal neergezet vanwege de actie hè vanwege de actiedag vandaag Eén dag niet er is ook een website van één dag niet Eén dag niet ja, ja. inderdaad dan werken wij aan mee om te zorgen dat er één dag uh, geen inbraken zijn denkt u dat het gaat lukken want het is een ambitieuze uh, poging hè het is een heel ambitieus ja. maar ik denk uh, het is ook een beetje symbolisch voor het hele jaar. Vandaag de hele dag actief zijn om op deze manier te zorgen dat we eigenlijk dit naar het hele jaar toe zouden willen. Ja. U bent van de buurtpreventie, u heeft een uh, duidelijk herkenbaar geel hesje aan, gemeente ja. Roosendaal staat ja. erop met een pasje, u heeft ook een nummer. Inderdaad, we zijn geregistreerd en dat betekent ja, gewoon nou. tijdens onze activiteiten zijn we zelfs uh, beveiligd. Heeft u Mochtelijk... wel eens wat meegemaakt? Nou, echt actief niet, maar het is horen, zien en melden. En wat er wel gedaan wordt door ons, is dat we als we verdachte auto's zien... of vreemde eh, personen, dat we dat dan melden. En dan krijgen we prompt, één of twee dagen later... van de wijkagent, een mededeling van, oh, dat was op die manier. Ja. We hebben zelfs meldingen gezien of meegemaakt... waarvan ze zeiden van, hé, hey, dat is goed, we gaan de surveillance veranderen leggen naar die straten waar jullie iedere keer wat melden. Ja, ik loop even naar de wijkagent. Die ziet ook toe, ja, de, de vrachtwagen staat bijna op zijn plek... en dan kan het feest hier losbarsten, hè? Ja, het gaat helemaal los vandaag hier, ja, um, We kregen vanmorgen al een uh, reactie op mijn weblog van iemand... die schreef, uh, die politie loopt alleen maar mee... omdat de microfoon hier nu uh, onder zijn neus geduwd uh, uh, wordt... maar normaal gesproken zie je ze niet. Dat hoort u natuurlijk wel vaak. Uh, dat hoor ik vaker, maar goed, een week heeft 168 uur... daar werk ik er 40 van... Dus in zekere zin, statistisch gezien heeft de man gelijk... dat ik er meer niet ben dan wel. Ja. Alleen, ja, wij doen er echt alles aan om, uh, om, om bereikbaar te zijn. We houden een wijkspreekuur, we zijn in de wijk, uh, buurtpreventieteams. Uh, ja. Wordt met nadruk wel gezegd hè, dat dit wat er nu gebeurt, deze actie, is iets vanuit de gemeente in de eerste instantie. Nou, de gemeente heeft als het gaat over buurtpreventie, de regierol. Deze actie vandaag, één dag niet, dat is een burgerinitiatief. Ja. En, en eigenlijk is dat een leuke welkome aanvulling op de activiteiten die wij al samen met de gemeente doen hè, als het gaat over inbraakpreventie. Dus het is eigenlijk een beetje de kerst op de slagroom vandaag. Juist. Zeg dames staat daar een beetje gezellig, een beetje te teut. Ja, u moet natuurlijk wel uh, preventief blijven, hè? Ja, maar dit is wel heel erg spannend om te zien natuurlijk. Ik wil even wat er gaat gebeuren vandaag. Ja, dit is ons uh, onderkomen voor uh, tussen het uh, surveilleren. Ja. Dat we toch een. Uh... Jullie mogen in die vrachtwagen gaan zitten ja. straks. En dan, ja. en wat ga je dan doen? Niks. Ja, ah, zeg! Ja, en vandaag ga ik niet zitten, want ik moet heel veel organiseren voor de dag zelf. Vertel eens, wat moet je allemaal organiseren dan? Nou, we hebben vandaag een kerstmarktje. Uh, we hebben voor de buurt georganiseerd en we hebben voor de kinderen allemaal activiteiten. En dat doe ik, dus... En wat heeft dat dan met woninginbraak te maken? Niks, maar het moet ook één groot feest zijn voor de buurt zelf. Want de buurt moet ook weten dat ze op ons kunnen vertrouwen en op wie ze kunnen vertrouwen. Juist. Wie jullie zijn en dat jullie weten wie de buurt is. Ja, juist. Want uiteindelijk gaat het daar natuurlijk gewoon om, hè? Dat je elkaar kent en weet wat er in, wat er in je eigen buurt gebeurt. Ja. ja, want er komen dus ook voorlichtingstents van de politie uit. Dus ook op ramen en deuren sluiten wordt toch ook vandaag nog gewezen. Ja, dus... ra ramen en deuren sluiten hoor je natuurlijk. Hebben jullie nog een tip voor de luisteraars om woninginbraak te voorkomen? Eentje die ik nog niet gehoord heb. Uh, geen uh, containers bij uh, regenpijpen zetten. Ah, had ik al gehoord vanmorgen. Een andere. Hm. Uh... Geen ladders ook in de oprit laten staan. Nee, hè? nee. Kennen we ook wel. Nee, niks geen klimmaterialen uh, aanbieden. Ja, ja. Goed. Ik ga verder op zoek naar andere tips hier in uh, Roosendaal. En veel plezier vandaag. Hè? Dank u wel. Ja. Doeg. Voor de verkeersinformatie naar de ANWB. John Bakker zegt de hele ochtend dat valt mee. Maar je zult toch maar in die 140 kilometer staan. Waar ja. staat het nog wel vast? Uh, de 140 is wat minder geworden. We oh. zitten nu al op uh, 120. Maar op de A1 richting Amsterdam bij het Muidenberg... nog altijd 7 kilometer met vrij veel vertraging. En daardoor loopt het ook vast op de A6 richting Muiden... bij het Muidenberg 9 kilometer. Na een ongeluk op de A59 van osna bij Nuland... 5 kilometer file, de rechter is dicht. Geertje, Sandrina, Lara Renze, als ik je nou officieel vraag, blijf je dan bij me? Ja, ik wil... gaan we gaan alleen wel morgen weer uit elkaar. Ja, dat, uh, daarom vraag ik, maar ik het. Maar die kan het tegenwoordig met een flitscheiding, als je geen kinderen hebt. Nou ja, goed, vandaag is het 11 december. Niks bijzonders zult u denken. De zee die datum natuurlijk weergeeft in cijfers. Want dan wordt het 11, 12, 13. Ja. En als je dan om twee uur vanmiddag trouwt, dan wordt het 11, 12, 13, 14. Dat is geinig, hè? En daar houden wij mensen wel van. Dennis Spoel en Claudia Kraak uit Amersfoort... kozen dan ook deze dag uit om te trouwen. Ja, 222, dat was ook zo'n trouwdatum voor een man met een slecht geheugen. De gemiddelde man, wel, denk ik, daar hoor ik ook bij. Maar voor Dennis wordt het dus 11, 12, 13. Dat uh, zou moeten lukken, ja, voor het uh, jaarlijkse bloemetje. Eigenlijk is het 11, 12, 13, 14, 15. Want. Kwart over twee. De stad Amersfoort deed een oproep aan stellen om op deze numerologisch interessante dag te gaan trouwen. Op kosten van de gemeente en de plaatselijke horeca. Dus in samenwerking met het kannetje, dat zit uh, ook op het plein... krijgen we voor twaalf personen nog een hapje en een drankje. Meer dan 170 koppels melden zich. Een beetje te veel. Burgemeester Lucas Bolsjes zelf was bij het selectieproces betrokken. Vandaag, 9 oktober, 19, maken wij bekend welke tien stellen... in Amersfoort gaan trouwen op woensdag 11 december van dit jaar. ...toch nog altijd negen andere verliefde stelletjes... ...waarmee je de mooiste dag van je leven moet delen. Als was het zo'n Koreaanse massabruiloft. Nee, gelukkig niet. Dat dachten wij in het begin ook eerst. Maar dat is dus niet zo, omdat we dus allemaal ook op locatie trouwen. Dus okay. we hebben allemaal ons eigen bruiloft. Zoals daar zijn. Uh, de troutostel in de Monikendam, de troutostel in een, een pannenkoekenhuis in, in Vathorst in de Nieuwe Wijk, de trothostel in de dierentuin. De troutostel in de Observant, dat, is een, dat ligt naast de, het gemeentehuis. Uh, het klooster? Oh ja, het lerotel het klooster inderdaad. Okay. En Claudia en Dennis zelf kozen voor het bekendste landmark van Amersfoort. In de Lange Jan. Nee. Onze lieve vrouwentoren. <laughs> Dat mag ook, dat is hetzelfde. Zie hier de reden voor de gemeente Amersfoort om een gratis trouwerij weg te geven. Nou, Om dus uh, meer uh, bekendheid te maken dat uh, je niet alleen in het gemeentehuis kan trouwen, maar dus ook op uh, zoveel locaties. Amersfoort is een mooie stad, uh, een heleboel bijzondere locaties. En dan ja, ja. sta je daar als burgemeester volgens mij ook wel achter om dat uh, op de een of andere manier te promoten. Dennis en Claudia doen aan een stukje city marketing op hun trouwdag... en worden daardoor terloops ook nog even het showbispaar van de Keistad. Uh, Q-Music, RTV Utrecht, SBS6, uh, de NOS natuurlijk en, en, en RTV Utrecht. Op zich hebben we daar niet zo heel veel uh, moeite mee. We doen gewoon ons eigen ding. Ja? En uh, ja, of dat er nou uh, twee of drie of vier... Uh, Camera's omheen loopt. Dat maakt dan ook niet zo pluik. Nee. We zien de tweets alweer voorbij komen: hashtag mijnbelastingcenten. Maar wees gerust, helemaal gratis is het ook weer niet. Geheel in lijn met de participatiegedachte gaan de geliefden ook nog iets terugdoen voor de stad: op hun trouwdag en in vol ornaat. Dennis kwam met het idee hokken schoonmaken in de dierentuin. Dat werd het niet. Gelukkig zei de burgemeester, dus erachteraan van nou. Uh, jullie moeten dus wel een tegenprestatie doen. Maar welke dat is, dat mogen jullie zelf bepalen. Dus zijn we eigenlijk uh, een beetje voor uh, zoiets gegaan van... ja, hier blijven we het meest schoon bij, zeg maar. We gaan uh, in het verzorgingstehuis, waar uh, haar opa uh, afgelopen jaar heeft gelegen... en helaas is overleden, bruidsuikers uitdelen. Of tenminste, het worden slagroomsoesjes, van bruidsuikers... Uh, het is gebitstechnisch niet helemaal uh, het meest ideale, zullen we zeggen. Met uh, de oudjes. Ja, superveel zingen. <lacht> kan niet wachten. Elke werkdag ochtends van 6 tot half 10 het NOS Radio 1 Journaal.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 Hoort u met drive-by? Het NOS radio en journaal Media Overzicht. This is to show that he rest in peace. Dit is het symbool om te laten zien dat Mandela in vrede moet rusten. Duizenden mensen staan langs de weg in Pretoria om de laatste eer te bewijzen aan Nelson Mandela. Zijn lichaam is in een stoet met politiebegeleiding overgebracht naar de Union Buildings, regeringsgebouw van Zuid-Afrika, melden CNN en de BBC. Voormalig president zal dat drie dagen lang worden opgebaard. Homoseksualiteit in India is veel besproken op Twitter. Daar is homoseksualiteit weer strafbaar. Niemand laat erover weten, de wereld hobbelt langzaam achteruit. Iemand anders zegt, vier jaar later terug bij af. Lekker terug naar de middeleeuwen. De benoeming van civiel ambtenaar Hilly Beentjes... tot plaatsvervangend commandant van de Koninklijke marechaussee is slordig verlopen en niet goed gemotiveerd. Dat zegt de ombudsman Alex Brenninkmeijer... na onderzoek naar de procedure rond de aanstelling in maart vorig jaar. De Telegraaf schrijft daarover. Door de promotie van een burgermedewerker naar een functie van vlagofficier... voelden veel topmilitairen zich gepasseerd. Nak Breda lijkt gered van een faillissement. De Bredaanse gemeenteraad ging akkoord... met het voorstel van burgemeester en wethouders... om de huur van het stadion voor de komende vijf jaar... met 325.000 euro per jaar te verlagen. De Bende Stem schrijft daarover. Hadden we Ronald de Boer willen spreken... maar hij neemt uh, heeft zijn telefoon niet op over vanavond over Ajax tegen Milaan. Want in Milaan moet Ajax winnen en dan gaan ze door in de Champions League. En Mila Aja... Dat is trending topic op Twitter Milaan-Ajax. Ajax speelt vanavond tegen Milaan in de Champions League. Matchday twittert iemand. Vandaag spelen we de belangrijkste wedstrijd van het jaar. Twittert het account van Ajax-fans. Niemand anders zegt het is vandaag 11, 12, 13 de dag dat Ajax-Milaan aan bonken speelde. Lekker makkelijk te onthouden. Politiek. Ik ben volledig verantwoordelijk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 Ga naar Account voor bedrijfsoftware huren? Kijk op visma-software.nl/huur. mkbbrandstof.nl. Rust in je kop of je geld terug. De meeste huisartsen kiezen voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering van Movir. Waarom?